Woensdag 21 juli 2021. Gisteren ultieme stappendag. Plus 10.000 erbij. S-ochtends en smiddags nam ik de bus naar het centrum. Om een pakketje weg te brengen en om het later weer op te halen. Vanuit het centrum nam ik een andere bus naar het eindpunt om daar de boodschap op te halen waar ik een half jaar mee doe. Ondertussen moest ik steeds eindjes lopen om op mijn bestemmingen te komen. Toen ik thuis kwam aan het einde van de middag stond de teller op 9000 zoveel. Daar moeten we nog even wat aan doen zei ik bij mezelf. Dus ik liep nog een blokje om het huis om het magische getal te bereiken. 10.000 plus. Tussen haakjes. Intussen was de tweede miljardair alweer terug van zijn ruimtereis en gewichtsloze minuten. ZDD stapt door.